11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De onderhandelingen in het Katshuis over de miljardenbezuinigingen gaan morgenmiddag verder. Het is dan voor het eerst dat VVD, CDA en PVV in het weekende over de bezuinigingen onderhandelen. Vorige week sloten de partijen een voorlopig akkoord. Dat is nu doorgerekend door het Centraal Planbureau. Uit die doorberekeningen wordt duidelijk wat de effecten zijn van de bezuinigingen voor het begrotingstekort, de werkgelegenheid, de koopkracht en de economische groei.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 De gemeenten hebben verder toegezegd minder vaak externe te zullen inhuren. De leden van de bonden kunnen zich de komende tijd uitspreken over het akkoord. De vulkaan Popocatépetl ten zuidoosten van Mexico-stad spuwt sinds vanmorgen as. Ook komt de gloeiende magma steeds dichter bij de rand van de krater. De inwoners van de plaatsen rond de vulkaan werden wakker van een lage rommel dat urenlang doorging. De laatste keer dat dat te horen was is twaalf jaar geleden. De laatste grote uitbarsting van de Popocatépetl was in december 2000. Twee dagen geleden is het alarmniveau rondom de vulkaan verhoogd. De omwonenden hoeven nog niet te worden geëvacueerd. De ministers van Financiën van de G20-landen zijn overeengekomen dat de kas van het Internationaal Monetair Fonds wordt verstevigd met 326 miljard euro. Met dat extra geld moet het IMF een verdere escalatie van de schuldencrisis voorkomen. De kapitaalinjectie betekent ruim een verdubbeling van de kas. Details zijn nog niet bekendgemaakt, maar wel is duidelijk dat het geld niet is bedoeld voor een specifieke groep landen.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 Medisch onderzoekscentrum Diagnostiek voor U heeft aangifte gedaan tegen de politieke partij 50+. Plus. Ze deden dat wegens computercriminaliteit. De organisatie deed dat nadat de partij de medische gegevens van patiënten had ingezien. Henk Krol van 50+, plus meldde gisteren dat het kinderlijk eenvoudig was om in te loggen op een afgeschermd deel van de website van het medisch onderzoekscentrum. De website is tijdelijk afgesloten.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 In de eredivisie heeft NAC Breda thuis met 3-0 verloren van Roda J.C. Door deze nederlaag is NAC drie wedstrijden voor het einde van de competitie nog steeds niet veilig. De ploeg staat zes punten voor op nummer 16 FC VVV, dat één wedstrijd minder heeft gespeeld. En de Nederlandse waterpolo-vrouwen mogen hun olympische titel komende zomer in Londen niet verdedigen. In Triest verloren ze de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Italië met 6-7. Italië is de regerend Europees kampioen. Oranje verdedigde voor een groot gedeelte van de wedstrijd een kleine voorsprong. Maar op het laatst namen de Italiaanse vrouwen de controle over. Het weer. Vannacht eerst droog, later steeds meer buien. Morgen wisselend bewolkt, veel buien en enkele opklaringen. Het wordt ongeveer 12 graden. De rest van het weekende en ook de dagen daarna houdt het wisselvallige weer aan. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Thijs van den Brik. Goedenavond. Zoete wraak voor de Turken. Wilders stapte ooit uit de VVD omdat hij de garantie wilde... dat Turkije nooit bij de Europese Unie zou horen. En niet lang geleden beledigde hij de Turkse premier Erdogan. Nu komt de Turkse president even langs... en meteen barst het enige college waar de PVV in zat uit elkaar... Hartelijk welkom bij Met het toog op Morgen. Nog steeds geen akkoord in het katshuis. Daarom sprak eh, politiek verslaggever Joost Vullings met premier Rutte... vanmiddag vooral over de provincie Zeeland... waar veel commotie is over de Hetwiegerpolder... en Limburg, waar vandaag het college van gedeputeerde staten viel. Praten over Limburg en wat er nou precies allemaal gebeurde vandaag... dat doen wij ook met de leider van het CDA in Limburg, Martijn van Helvert... en met Paul Bots, hij is politiek redacteur van de Limburger... Daarna aandacht voor Bahrein. Daar wordt dit weekend de Grand Prix van Bahrein verreden. Vorig jaar werd die afgelast, wegens uh, rellen waar doden bij vielen. De Arabische lente ging aan Bahrein niet voorbij. Hoe heeft het kleiland, kleine eilandje zich sindsdien ontwikkeld? En wat wordt daar vandaag en morgen precies verwacht? Dat horen we van correspondent Remco Andersen. Om vijf voor twaalf horen we van de hoofdredacteur van de Donald Duck... als welk dier Mark Rutte deze week optreedt in de Donald Duck. Maar we beginnen met een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 20 april. We hebben het al vaak gedacht, maar het lijkt erop dat de katshuisonderhandelingen bijna ten einde zijn. Maar we weten het niet zeker, natuurlijk. De CPB-berekeningen van de bezuinigingsplannen zijn vandaag bij het katshuis gebracht. Althans, de hoofdrolspelers bevestigen het nog niet. Maar de journalisten hebben die informatie wel. Tijd voor een rondje strikvragen aan de politici. Hoe zien de CPB-cijfers eruit? Uh, geen idee. Geen reactie van de vicepremier. Dan maar even bij de premier proberen. Meneer Rutte, heeft u uh, de CPB-berekeningen al gezien? In uw vraag ligt een aantal aannames besloten... waarvan ontkennen of bevestigen inzagen zou geven... in de procesgang rond het katshuis En die, dat valt dus onder de radio stil. Als je vervolgens geen antwoord krijgt... kun je het proberen met een andere invalshoek. En zelfs niet de vraag hoe lang u denkt vanavond bezig te zijn? En dan, uh... Nee, zelfs die vraag. Premier Mark Rutte liet gisteren weten... dat hij een beetje gaar was van het onderhandelen. Is Maxime Verhagen dat ook? Ik moet eerlijk zeggen uh, dat ik uh, liever zelf achter het fornuis sta uh, dan dat ik uh, dat dan de anderen mee, uh, mee gaan maken. Goed, tot op heden nog geen steek verder gekomen. De vraag blijft nog steeds, hoe lang duren die onderhandelingen nog? Zelfs niet de vraag hoe lang u denkt dat u vanavond bezig bent met het openmaken van uw fiets. Dat zal heel vanaf hangen of de heer Verhagen er vanavond wel vanaf blijft. Maar ik krijg hem nog wel. Een half uur geleden werd bekend dat de gesprekken voor vandaag zijn afgelopen. Morgenmiddag, voor het eerst op zaterdag, wordt er verder gepraat. Een relletje rond het bezoek van de Turkse president Gül... heeft de Statencoalitie in Limburg de kop gekost. VVD, CDA en PVV regeerden pas een jaar in Limburg. Maar het CDA heeft het vertrouwen in coalitiepartner PVV opgezegd. Natuurlijk wisten we dat de PVV en ook het CDA niet in de wieg gelegd waren... om met elkaar te trouwen in die zin. Maar voor het CDA was het onbeschofte gedrag van de PVV-collega's genoeg... om een einde te maken aan het verstandshuwelijk. De verwijten zijn haast te veel om op te noemen. Staatshoorden te schofferen, groot investeerders van de Floriade te beledigen... vier eeuwenlange handelsrelatie weg te wuiven... gasten niet welkom te heten en daarmee fatsoensnormen te overschrijden. Het was een roerige vergadering bij de Provinciale Staten. Al na een kwartier werd de vergadering geschorst... toen een ex-PVV-statenlid geen blad voor de mond nam... toen hij sprak over zijn ex-collega's. Stassen uit Echt, de heer Wilders uit Venlo en de heer Bosman uit Roermond... hebben in minder dan een jaar meer schade aan Limburg toegebracht... dan alle bezetters van onze mooie provincie in de afgelopen 2000 jaar samen. Op deze ex-PVV na had de rest van de partij de breuk bij de Provinciale Staten niet aanzien komen. Ik dacht dat er een stevig robbertje gedebatteerd zou gaan worden vandaag. Maar ik had niet gedacht dat de onderstroom zou zijn dat de hele coalitie op zijn einde was. Een fataal vliegtuigongeluk in de Indiase hoofdstad Islamabad. Het toestel had de landing al ingezet toen het een paar kilometer voor de luchthaven neerstortte. Deze man zag gebeuren hoe het vliegtuig zich in een gebouw boorde. Alle 127 inzittenden zijn dood. Op de grond is het een chaos. Lichamen liggen verspreid over de grond. De Ramboing 737 was net overgekocht van een andere maatschappij... en maakte zijn eerste vlucht voor de Pakistanse maatschappij Boja Air. En dan nog een bijzondere demonstratie in Amsterdam. Wietrokers demonstreerden met een zogenoemde flashmob... tegen de komst van de wietpas. Honderden mensen verzamelden zich, haast uit het niets, op de afgesproken tijd bij de Stopera in Amsterdam. Een succes, zegt een van de organisatoren. Mensen uit de wijde omtrek waren erop afgekomen. We hebben Duitse mensen en Belgische mensenverenigingen. Straks steken wij keurig met ze allen een jointje op. En dan laten we ze een wolkje ruiken. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. In Nederland komt het nieuwe boek van Geert Wilders pas op 1 mei uit... maar in Amerika is hij al verschenen. Ilko Bos van Rosenthal is correspondent in Amerika... en heeft een exemplaar van Market for the West. Ilko, goedenavond. goedenavond. Waarom is dit boek nu al verschenen in Amerika? Nou, het verschijnt officieel pas uh, volgende week, maar een uh, boekhandel hier in Washington, en trouwens ook een paar in New York, die, uh, die had al een paar exemplaren liggen en je kan het ook online al bestellen, het boek. Dus officieel pas volgende week, op 1 mei om precies te zijn, uh, de lancering. Wilders is er dan ook bij, maar nu dus al te krijgen. Je hebt een deel gelezen, wat is de belangrijkste boodschap? Uh, hou je vast, uh, de islam komt er niet heel erg goed vanaf. Ah, nee, daar gaat het hele boek over. Ja, ik bedoel, iedereen die, die uh, uh, niet onder een steen heeft geleefd... in Nederland de afgelopen tien jaar... die kent het verhaal van Wilders over de islam. En dat is driekwart uh, van dit boek. Hij, hij plaatst het in historic, uh, historisch perspectief. En hij vertelt ook de Amerikaanse lezer... nu goed uh, gedocumenteerd dat er volgens hem... en waarom er volgens hem niet zoiets is als de gematigde islam. Dat is het grootste deel van het boek. En hij... Hij weeft zijn eigen verhaal daar eigenlijk uh, doorheen. Uh, zijn jeugd, zijn eerste reis naar Israël... maar ook bijvoorbeeld wat er na hem gebeurde... Uh, na de moord op Theo van Gogh. Uh, zijn leven als onderduiker in feite onder uh, zware beveiliging. Dat soort dingen allemaal. Daar gaat dit boek over. Ja, zit het nieuws in, voor zover jij kon zien zo snel? Nee, ik heb het eigenlijk nog, nog redelijk goed uh, allemaal gelezen... en okay. er staat eigenlijk geen nieuws in. Een, een aantal anekdotes die ik niet kende en die aardig zijn. Uh, Wilders vertelt hoe hij nog uh, VVD-fractiemedewerker was. Ik meen in 1994. Hij maakte een reis uh, naar Iran. Uh, op de terugweg ging hij langs Turkije. En in Turkije kuste hij de Turkse grond. Hmm. Dat zie je hem nu niet heel snel mee doen. Maar hij zei, zo blij was ik dat ik in een beschaafd Westersland uh, terug was. Dit was het uh, Turkije van uh, voor de AK-partij. Van, van kuil, dus niet de Turkije van nu. Ja, dat soort anekdotes waren voor mij in elk geval nieuw... en waren aardig om te lezen. Maar hmm. verder, schokkend nieuws... of nieuws dat bijvoorbeeld Rutte of het Katshuis kan schokken... staat er volgens mij, of weet ik eigenlijk wel zeker... dat staat er niet in. Nee, en de toon is zoals we die van hem kennen... Eigenlijk niet. Eigenlijk is de toon veel gematigder dan we van hem, uh, hem kennen. Het is een soort beleefd voorstelrondje, lijkt het wel, aan de Amerikaanse lezer. Hij lijkt niet gelijk uh, uit de heup te willen schieten, niet gelijk uh, voluit uh, op het orgel. Nee, de toon is eigenlijk veel gematigder. Natuurlijk is hij duidelijk, over de islam is hij ook niet gematigder. Maar het gaat niet gepaard met, uh, met allerlei provocaties dit keer. En is er veel aandacht in Amerika voor het boek? Verwacht je veel aandacht? Nee, dat wil zeggen aandacht is er nu zeker nog niet. Die aandacht zal er wel komen. Maar die aandacht voor Wilders is altijd wel beperkt gebleven. De New York Times, een grote krant, zal denk ik niet uitvoerig over dit boek schrijven. Misschien dat ze het zullen behandelen. Maar doorgaans de aanhang van Geert Wilders... en ook de mensen die hem in de media graag ontvangen... dat is toch een, een, een, een kliek, een groep journalisten... helemaal aan de rechterkant van de Republikeinse Partij. Mensen die hem op het schild hijsen, Die hem nu ook weer zullen uitnodigen. Hij zal wel in de studio van Fox News verschijnen. Maar ik verwacht niet dat er uh, bijvoorbeeld zoveel aandacht voor hem zal zijn... als rond uh, de film Fitna destijds. Dankjewel, Ilko Bos van Rozentau. We gaan door met uh, de krant van morgen. Die is gelezen door de Benitsky. Na het misbruik door Robert M. is de alertheid bij kinderdagverblijven... enorm toegenomen. Verslaggevers van de Volkskrant gingen langs... bij het Amsterdamse kinderdagverblijf Basja. Bij de verbouwing daarvan is onlangs overal glas aangebracht. Vanaf vrijwel elk punt kun je naar de andere kant van het pand kijken. De locatiemanager zegt: Je wilt toch een zo open mogelijk, zo licht mogelijk gebouw. De veiligheid moet voorop staan. Dat is een verkoopargument geworden. Wie inboet op veiligheid, kan zijn deuren wel sluiten zeggen kinderopvangorganisaties. Er is een nieuw medicijn tegen leverziekte, hepatitis C, meldt de Telegraaf. Tot nu toe kon 40 procent van de patiënten worden genezen met standaard medicatie. En nu is ontdekt dat als je daarna een maand nog een medicijn aan toevoegt... 60 tot 70 procent geneest van hepatitis C. In ons land hebben zo'n 60.000 mensen de ziekte. Het virus kan worden overgedragen als besmet bloed... in het bloed van een ander terechtkomt. Hepatitis C wordt door de krant omschreven als sluipmoordenaar... omdat het begint met lichte buikklachten... en kan leiden tot een chronische leverontsteking. De havens van Rotterdam, Antwerpen en Zeeland... moeten elkaar niet langer beconcurreren, maar samen de nieuwe poort van Europa worden. Dat zegt bestuurskundige en PvdA'er. Ed de Hond in Trouw. Op die manier kunnen toekomstige milieuconflicten in de Zeeuwse Delta worden voorkomen. Het nieuwe knooppunt moet de strijd aangaan met havens in het Verre Oosten... en moet de Randzee gaan heten. Die naam is gebaseerd op de eerste letters van de deelnemende havens. Er moet één douanesysteem komen en één detectiesysteem... dat ongewenste ladingen opspoort en terrorisme tegengaat. In de opvolger van het liedboek voor de kerken... worden van het Wilhelmus alleen nog de coupletten 1 en 6 opgenomen. Volgens het Nederlands Dagblad is dat een voornemen van de commissie... die het boek samenstelt. De andere coupletten worden naar ons inzicht nauwelijks of nooit gezongen... zegt de commissie. In het huidige liedboek zijn alle 15 versen van het Wilhelmus opgenomen. In veel kerken is het een traditie om rond 30 april het volkslied te zingen. Uit reacties die het ND kreeg... blijkt dat veel kerkgangers daar kritiek op hebben. Vooral omdat nationalistische gevoelens niet in de kerk zouden passen. Een Nederlandse klokkengieterij heeft opdracht gekregen een bel te maken... voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Het AD schrijft dat het de grootste klok moet worden die ooit is gemaakt in Europa. En alles wijst erop dat de klus wordt geklaard door koninklijke ijsbouts in Asten in Brabant. Slechts een handjevol bedrijf in Europa is in staat een klok van de bestelde omvang te gieten. Directeur Ijsbouts kan niets vertellen over de opdracht, omdat hij een geheimhoudingsplicht heeft. Dus over de kosten, het verschepen en het ontwerp van de klok mag niets worden gezegd. Behalve dat die heel groot wordt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Een, een nieuw nummer van het Treintje Oosterhuis van een nieuwe cd. En die is geschreven door Anouk. De onderhandelaars in het katshuis zijn naar huis. Morgenmiddag om 1 uur praten ze verder. Uh, Joost Vullings in Den Haag, goede avond. Ja, goedenavond. Dat is voor het eerst op zaterdag. Wat zegt dat? Nou ja, ze zitten in de eindfase. De CPB-cijfers liggen er over wat ze tot nu toe bereikt hebben. Nou, vanavond hebben ze flink wat uurtjes gemaakt. Uh, morgen... Ook weer, en ja wie weet, ronden ze het dan morgen af. Of wellicht gaan ze zondag ook nog even zitten. En anders maandag. En als het dan nog langer gaat duren, dan komt men wel een beetje in de knoop voor het recess. Oké, okay, dus het is nog niet zeker dat het morgen nou ook komt, omdat ze al een keer op zaterdag vergaderen. Nee, nee, nee. Bedoel dat, dat, dat weten ze nooit. Maar ze kunnen ook nog even maandag gebruiken en eventueel ook nog tot zondag. Ja. Er gebeurde vandaag een hoop, uh, vooral buiten Den Haag. De staten van Limburg en Zeeland trokken de aandacht. Heb je de Hetwiegerpolder en de Breuk in Limburg... vanmiddag met premier Rutte besproken? Ja zeker, maar het was wel allemaal erg ingewikkeld, vooral de het Wiegenpolder, want het gesprek eh, werd al vroeg opgenomen in de middag, dus het nieuws uit Brussel eh, dat het plan van Bleker onder voorwaarden door mag gaan, door mag gaan eh, dat was er nog niet en ook het definitief afwijzen van het referendum door de Staten van Zeeland was nog niet bekend. Nou goed, de breuk in Limburg, dat was al wel bekend en, en daar begin ik het gesprek dan ook mee met de vraag of de breuk in Limburg effect heeft op de samenwerking in Den Haag. echt de zaak van Limburg, die, die, die laat ik ook echt aan, aan Limburg. Ik ga er ook verder geen commentaar op geven, want dan hebben we 400 zoveel gemeenten in Nederland, en 12 provincies. En er is overal speelte van alles en ik heb me altijd voorgenomen mij te beperken tot hetgene waar ik over ga en dat is het uh, nationaal niveau. En denkt u dat Geert Wilders uh, straks heel vrolijk het katshuis inkomt? Ja, dat, dat refereert dus weer aan, aan, uh, aan die situatie in Limburg. Maar nogmaals, dan ga ik er toch indirect een commentaar op geven. Dat moet ik gewoon niet doen, want uh, ik vind het echt een zaak van de provincie. Nou, laten we dan maar naar de het Wiegenpolder gaan. Uh, Legt die mij eens uit hoe een we polder... We dwars door Brabant, nu Zeeland binnen. Ja, maar blijven in het zuiden van het land. Zeker. Legt die mij eens uit hoe een polder van 300 hectare... zo de gemoederen kan bezighouden. Ja, uh, het is een mooie landbouwgrond. Uh, Nederland is een land wat het liefst... Ontpoldert en niet uh, grond onder water zet. En vanwege de natuurcompensatie voor de Westerschelde... Uh, dreigt nu die grond onder water gezet te moeten worden. Uh, dat is ook een afspraak die we gemaakt hebben. Wij menen als kabinet dat er alternatieve mogelijkheden zijn... voor die natuurcompensatie. Uh, Brussel heeft daar wilwillend naar willen kijken... en lijkt akkoord te zullen gaan. Wij hopen snel ook daar berichten over te krijgen. Maar lijkt akkoord te zullen gaan met een oplossing... waarbij dan een compromis, een derde onder water wordt uh, gezet... En twee derde droog kan blijven. Ja. Is dat echt zo belangrijk? Ja, ik, ik denk dat het. Dit is belangrijk voor Zeeland. Het is belangrijk voor Nederland. Mooie grond. Is het en... zo belangrijk voor Zeeland? Dat wordt altijd gezegd: hè? Dat, dat zeeuwen er heel veel moeite mee zouden hebben. als er water of land wordt teruggegeven hè, aan water. Ja, het is in aan de zee. contracultureel. Het is niet wat we gewend zijn in het land. Hè? Dus in die zin begrijp ik dat wel. En we hebben, maar goed, we hebben afspraken gemaakt. denk je echt over dat de... mensen in Middelburg. tussen de 20 en de 40 hiervan wakker liggen? Ja. Sommige wel, sommige niet. Maar het hemd is nader dan de rok. En dit is dichterbij dan voor u en mij, Zeeland. Maar ook voor mij geldt dat ik het gek vind om grond die mooi is onder water te zetten. Ik vind dat op zich zelf vreemd. Maar tegelijkertijd het is het afgesproken, afgesproken ooit. Zeker? Ja. Nou, wat er is afgesproken is dat het een natuurcompensatie zou zijn. En toen is er gezegd, het middel daarvoor is het onder water zetten ja. van deze polder. Maar je kunt het ook anders doen. Wij meenen dat het anders kan. Wij meenen dat het kan door die polder helemaal droog te houden en andere compensatie te zoeken. Die is ook met Brussel besproken. Daarop lijkt Brussel te zeggen, we gaan een eind met jullie mee... maar toch in een finaal compromis moet een derde wel onder water van die polder. En hoeft twee derde dan niet onder water. Ja, maar inmiddels is niemand meer blij. Ik bedoel heel veel Zeeuwen niet. In ieder geval op Zeeuws vlaanderen niet. De Belgen niet. De Tweede Kamer niet. De Europese Commissie is wellicht het gehandels ook al uh, zat. Nou, ja, maar, de verantwoordelijke laatst... staatssecretaris Henk Bleker... die zie ik ook niet meer zo blij kijken de laatste weken. Oh. Uh, dit is toch alleen maar een proces met verliezers? Kijk, um... Laat eens even afbellen. De Tweede Kamer moet nog blijken. De Zeeuwse Staten hebben gezegd... wij gaan akkoord met het voorstel van staatssecretaris Bleker. De Europese Commissie verwachten wij groen licht van. Maar dat moet nog komen. Maar wij zijn er hoopvol over. Met de is goed contact hopen we er ook uit te komen. Dus dit kan werken. En dan heb je dus... Een oplossing waarbij je die mooie grond kunt behouden grotendeels. En tegelijkertijd wel voldoet aan de afspraken... dat er natuurcompensatie moet zijn voor de uitdieping van de Westerschelde. Wat natuurlijk ook natuurschade heeft gebracht. Want die Westerschelde is nu, heeft nu een diepte voor die grote zeeschepen in Antwerpen. Die simpelweg schade aan dat natuur... Stuk daar heeft gedaan. U ja, zegt iedere keer het heeft te maken met mooie landbouwgrond. Maar dit er waren gewoon afspraken met de Belgen over, het zou om de het gaan. Maar het is allemaal pas gaan schuiven door, door het CDA. In de vorige kabinetsperiode. was ook een periode met heel veel opeenvolgende verkiezingen. Uh, bij de Eerste Kamerverkiezingen ging u ook in één keer in het torentje zitten met iemand van de Partij voor ja, Zeeland. Zeker. Uh, ik heb altijd het gevoel: het draait helemaal niet om landbouwgrond. Het draait alleen maar om electorale belangen van eerst het CDA en nu ook nog eens de, de VVD. Nou, geloof ik niet, want is het, het, het, het, het, het, het komt er mij allemaal een beetje smoezelig over. Waarom eigenlijk? Want uh, wat is er nou? Kijk, de afspraak is: we compenseren. Dat gaan we dus ook doen. En er is een keuze gemaakt dat we doen door die we polder onder We zijn al jaren ermee bezig en, die, en we jagen die Belgen de kast op. Ah, de we beloven we die zeeuwen dat die polder mag blijven. De Belgen zeggen feitelijk... En, en dat moet uiteindelijk toch een derde inleveren. We beloven niemand iets. Uh, we hebben gezegd, we gaan iets proberen. Ja, je, we gaan, hoop. je gaat gaat zelf, hoop. Wacht even, we, we zijn allemaal volwassenen en we kunnen allemaal heel goed luisteren. We hebben altijd gezegd, we gaan proberen het anders te doen. Zeker lukken hebben we geen garanties voor. We gaan het wel heel erg serieus proberen. Bleek er een heel eind gekomen. Want hij is nu zover dat hij twee derde van die pollen kan behouden. Uh, de Belgen zeggen, wij zijn bereid heel ver te gaan... mits wel de Europese Commissie akkoord gaat. Dat vind ik ook logisch. Hè? Dus de, want de Belgen zeggen, anders krijgen wij er gedoe mee. Eh, want het is natuurlijk ook iets wat wij gedaan hebben... voor het bereikbaar maken van Antwerpen. En zij willen er ook geen extra gedoe van hebben. Snap ik ook. Dus dit kan allemaal werken. En dat soms in de politiek processen lang duren en ingewikkeld zijn... en dat je er twee stappen vooruit en één achteruit zet... ja, dat gebeurt bij heel veel politieke processen. Dat hoort ook ja, wel een beetje dit, bij is de is democratie. Dit, is dit dossier het waard? We hebben een crisis in ons land. En dan zitten wij over een uh, stuk grasland te praten met z'n allen. Ik en moet al eerlijk zeggen, zeggen dat ik er zelf bijna nooit over praat. Uh, Henk Bleker heeft het goed in beheer. In de media speelt het groot, dat mag, Het media zelf waar ze het over hebben. Maar ik, voor mij persoonlijk heeft het nou eens tijd gekost de afgelopen nee, maanden. Maar misschien had het wel eens moeten gebeuren dat u had gezegd... en nou is het klaar, we doen het zo. Dat is totaal niet nodig, want ik vind oprecht dat als je afspreekt in een regeerakkoord... we gaan proberen een alternatief te zoeken en zolang bleek het mij zegt... en hij is gewoon daar heel goed mee bezig, het steun van het volledige kabinet. Ik denk met Brussel te kunnen komen met de Europese Unie tot een andere aanpak van die compensatie voor die schade die is aangericht door die uitdieping... van de Westerschelde, dan vind ik ook dat ik hem daar de ruimte van moet geven. Gisteravond stuurde Geert Wilders nog een tweet over de, de het Wiegenpolder. Die gooit de deur wel heel erg in het slot. Hè? Hij wil een referendum in Zeeland, wat niemand daar wil. En dat kan ook niet. En anders geen steun voor Henk Bleker. Ja, nou ja goed, daar, daar ga ik maar verder niet op in. Kijk, overigens mag hij dat doen, want over die polder hebben we met hem verder geen afspraken. Maar het is wel feit dat we in de Tweede Kamer, zonder de steun van de PVV... dit compromis met de Europese Commissie, het niet gaan halen. Uh, ja, en dan is er maar één optie nog open, dat is onder water zetten van die hele polder. Want ja. als dit niet gebeurt, is er nog maar één mogelijkheid. En dat is het toch onder water zetten van de hele polder. Dus ik hoop van harte dat Bleker en de PVV nog een eind komen... voor de voortzetting van het debat volgende week. Dit interview wordt om kwart over drie uh, deze middag opgenomen... Heel veel uren later wordt het uitgezonden. Daar luisteren de mensen nu naar. Als u straks het katshuis binnengaat, zegt u dan tegen, tegen de heer Wilders... van zo'n tweet over die Polder. en ook nog eens zo'n een tweet over, over de Turkse president Gül. Moet dat nou? Nou, die twee ook aan elkaar houden. Hij mag alles twitteren over onderwerpen. Ja, ik, ik, ik, zeg, ik verwacht nee, ik niet dat u zegt, ik ga hem te verbieden. Nee, maar, maar ik ga... Zeggen, hou ik ik nou nee, eens in. Luister, in die relatie met Geert Wilders en de PVV ben ik heel rolvast. We hebben over een aantal onderwerpen hele goede afspraken gemaakt. En ik moet zeggen, daar houdt de PVV zich ook heel goed je aan. Je kan toch iemand aanspreken? En, op van, uh, nee, maar op die andere terreinen, daar is hij net zo iemand als... Dierik Samson of Emil Roemer of uh, uh, Arie Slop. Daar is hij een normale oppositiepartij. Dus hij mag van mij twitteren wat hij wil over de, het Wiegepolder... Uh, we hebben zijn steun in de Kamer nodig. Anders gaat hij over helaas de uh, volledig onder water. En de Turkse president, dat is wat anders. Uh, daar heeft ook Oerie uh, Roosentaal uh, iets over gezegd in het Kamerdebat. Dat vinden wij weinig vrij en weinig gastvrij. Wat ja, in het geerakkoord re staat dat dit kabinet, uh, dus gesteund door de, de PVV... graag aan economische diplomatie doet... Ik Geloof niet dat het echt helpt, dat soort tweetjes. Het heeft toch niet in de weg gezeten, gelukkig, omdat ook Gül daar heel. Ja, dat zegt is hij wel. Nee, maar oprecht. Ik heb het man natuurlijk uh, aan het diner een paar gesproken en ook in het uh, toontje gesprek gehad. En daarna bij de regeringslunch, die is daar heel verstandig mee omgegaan. Er was een grote handelsmissie mee. Heet de Turken zijn gewoon bezig om de economie op een waanzinnig tempo te laten groeien. Na China is het nu dus een van de snelst groeiende economieën van de wereld. Die zitten echt niet uh, verlegen over het tweetje van uh, Geert Wilders. Ik vond het bijna fraai en niet gastvrij. Dat heeft Uri Roosdalk in de Kamer uh, gezegd. Maar het heeft totaal geen invloed gehad, echt oprecht niet. Op een staatsbezoek. U gaat zo uh, het uh, katshuis uh, in. U bent behoorlijk gaar, heeft u gisteren gezegd. Nou, ik hoop dat. Ja, altijd. dat is een heel erg dus... leven gaan leiden. Ik krijg natuurlijk de vraag: en hoe is dat nou in het katshuis? En zoveel weken. ik zei ik: nou, daar word je wel een keer gaar van. En dat geldt, geloof ik, ook voor de collega's. Maar voordat ja. mensen nou denken dat ik hier uitgeput aan tafel zit. Ja. verwacht ik toch dat u even bevestigt dat nee, ik hier nou een ik, energieke ik, indruk ik, maak. Ik, ik put er toch even, uit. even ja graag. Ja, ja u, houdt Juist, nu dank, nog, dank. u stort er waarschijnlijk zo in na dit gesprek. <laughs> maar wat ik wil weten is: ja, wij gaan dit, dit interview wordt uitgezonden rond een uur of kwart over elf. Uh, ja, wie weet, komt hij tegen tegen die tijd uit het katshuis en uh, is er een akkoord. Dan dus heeft het of... heel weinig zin om dit interview uit te zenden. Dus kunt u wellicht van tevoren al een beetje mij vertellen waar ik rekening is mee moet houden u. vanavond. Hier val ik terug op de beroemde zin inmiddels waar ik zelf uh, behoorlijk ook uh, langsband te bak van heb. Maar ik kan niet anders, zolang we daar bezig zijn in het belang van het proces, dat uw vraag beantwoorden de radio stilte zou schaden.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 We we'll staan na di, -da -da -di -da -da. Fantastisch Eva de Roveren, fantastisch toch. En uh, morgen staat Eva de Roveren live in Venlo in theater De Maaspoort. En wij blijven in Limburg, want in het Katshuis uh, waren VVD, CDA en PVD, VVV vandaag broederlijk bijeen... maar in Limburg niet meer. De coalitie van die drie partijen in de Provinciale Staten van Limburg... is gevallen. Paul Bots, politiek redacteur van Dagblad uh, de Limburger. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er precies gebeurd vandaag? Ja, wat is er precies gebeurd? Um, er is uh, afgelopen week natuurlijk wat ophef geweest rondom uh, de komst van uh, uh, Turkse president Gül. Uh, waar de PVV-gedeputeerden bij aanwezig zijn geweest bij, zijn, uh, bij de lunch. En uh, nou ja, de PVV-fractie was daar niet zo mee eens. En dat heeft uh, tot uh, een statendebat geleid dat zodanig uit de hand is gelopen dat uiteindelijk de coalitie uit, uh, uit elkaar is gevallen. En, en zat dat eraan te komen of, of zaten er al barsten in die samenwerking? Nou, ik ga niet zeggen dat iedereen u heeft kunnen voorspellen dat het vandaag zou gaan gebeuren. Um, het is wel al, eigenlijk al maanden zo dat iedereen die een beetje uh, bekend is in het provinciehuis zoiets heeft van, nou, het gaat uh, in de komende maanden een keer uh, gebeuren. Doen, ja. De, de met name de CDA-fractie had het uh, wel helemaal gehad met, uh, met de PVV. Ja, en dat is het nu dan misgegaan met dat uh, bezoek van uh, president Gül. PV PVV-gedeputeerde Jansen en Krebber die gingen eerst niet... en toen weer wel bij die, na die lunch met de Turkse president. Ja. Wa waarom was dat zo'n groot probleem? Waarom mochten ze daar niet of juist wel naartoe? Nou ja, er zijn mensen die uh, beweren dat zij van, uh, van Geert Wilders er niet uh, naartoe mochten. Um, de heer Krepper heeft vandaag wel uh, erkend dat hij uh, wat sms'jes van, uh, van Wilders heeft gehad hierover. Um, uiteindelijk heeft de, de CDK, de uh, commissaris van de Koningin, heeft gezegd van uh, ja, het zou in feite een, een belediging voor het Koningshuis zijn en voor meneer Gul om uh, niet te gaan. Dus uh, jullie moeten gewoon mee en daar zijn ze in, uiteindelijk zijn ze daarmee akkoord gegaan. Ja, Toen zijn ze dus toch meegegaan, toen was de PVV-fractie in de Staten boos. Maar waarom ja. heeft het CDA dan uiteindelijk gezegd we willen niet meer? Nou, de redenering van het CDA is dat de PVV-fractie uh, het coalitieakkoord heeft, heeft geschonden hiermee, omdat uh, die maken van de provincie is, is aangetast. En, uh, uh, het proberen de economisch sterker maken van de provincie... Uh, hiermee niet, uh, op deze manier niet lukt. En nou ja, aantasten van het uh, coalitieakkoord... Uh, dat haalde meteen het vertrouwen in de, in, de, in de PVV onderuit. Ja, aan de lijn is ook Martijn van Helvert. Dat is de fractievoorzitter in de Limburgse Staten van het CDA. Goedenavond, meneer Van Helvert. Goedenavond. Klopt dat tot nu toe, wat uh, we allemaal gezegd hebben? Uh, er is een uh, mooie feit dat ik... Uh, ik zou er nog één ding aan, uh, aan toe willen voegen. Uh, nadat wij de PVV uh, in een aantal domeinen hadden aangesproken op het feit dat zij het coalitieakkoord geschonden hadden, uh, antwoordde de PVV vast met: Wen er maar aan. En um, dat wil dus zeggen dat ze wat vaker waren van plan, uh, van plan van vaker te gaan doen. Nou, en uh, ik, uh, ik, uh, ik, maar ook de hele CDA-fractie, laat niet met zich zonde En we uh, laten ons niet piepelen. En toen hebben ik gezegd, nou, als jullie eh, beloven dit vaker te gaan doen, dan kunnen we beter zeggen dat eh, het coalitieakkoord eh, op, dit, op dit moment valt. Ja. En eh, nou, de PVV wilde niet inbinden. Nou, en dan is het ook afgelopen wat mij betreft. Ja. Is het echt vandaag uit de hand gelopen? Of ging u vanmorgen al naar, uh, naar het provinciehuis met de gedachte... dit zou wel eens de laatste dag kunnen zijn? Uh, nou, ik wist wel dat het uh, spannend uh, kon worden, omdat ook uh, sinds dat de PVV het uh, persbericht over een zonder overleg met uh, de coalitie of een aankondiging in de coalitie had verstuurd, uh, was een uh, onbereikbaar. Voor uh, in ieder geval voor, voor mij en de CDA. Dus ik kon niet met haar overleggen, zelfs gisteravond was dat uh, niet mogelijk. En toen dacht ik wel van, Ai, wat is er aan de hand? Is er iets? Uh, mis ik iets? En eh, nou, daarom weet ik wel dat een aparte vergadering zo worden. Maar well. ik eh, was eigenlijk niet van plan, eh, helemaal niet zelfs, om die coalitie te laten staan. Omdat we een heel goed akkoord hadden. Dat is echt in de loop van de dag. In de loop van vandaag heeft u besloten van nou, dan kan het zo niet verder, dan moet het maar. Oké, nou, eh, ik heb het coalitieakkoord op eh, een aantal plaatsen in het akkoord geschonden. Ik heb dat ook vandaag in de vergadering duidelijk naar voren gebracht. En heb ook gevraagd van wat is jullie reactie hierop? Ik niet op gaan. En ik denk dat je in een de democratie vragen aan elkaar moet kunnen stellen en ja. antwoorden moet krijgen. Maar goed. En ze tezij alleen, ben er maar aan ja. dat wij dat vaker gaan doen. Nou, oh. en daar is dat geen goede basis om neer uh, Limburg verder te nee, sturen. Dat snap ik, of maar Limburg het is. Beter? Het is nou ook niet de hele grote kwestie. Ik bedoel, het maakt niet zoveel uit voor de economie. Het is gebeurd, hè. Die, die, die, die lunch die heeft plaatsgevonden. Het gaat niet over een belangrijke uh, ontbinding, on, on, een snelweg of zo. Het is, het is iets kleins. Dat, dat duidt erop uh, ja, dat er meer aan de hand is. Het, het gaat ook niet zozeer alleen om Google of het bezoek of die lunch. Het is trouwens wel een behoorlijk groot, Turkije ik, je veel geïnvesteerd in de Nee, dat wil ik niet ontkennen, het is, maar ja. het, is, het is gebeurd, die maar, lunch is geweest. Het gaat erom dat op het moment dat je je -e op aanspreekt, dat dat niet conform de akkoord is. Dus dan zeggen, dat gaan we vaker doen, wem er maar aan. Dat vind ik geen goed basis om door te gaan. En kijk, u moet het zo zien, uh, we hebben natuurlijk zes mei vorig jaar En natuurlijk hebben we vaker uh, met wat gecontainen uh, uh, in de status nou gezeten uh, over uh, de manier waarop de PVV een aantal dingen aanpakte. Maar altijd zeiden we dan, we hebben een coalitieakkoord, er is een goed akkoord, daar gaan we voor. Maar zelfs het akkoord wat we hebben, wat goed wat geschonden wordt, en als je ze daarop aanspreekt en ze zeggen dan ben dan maar aan, mm. ja, dan wordt het alleen erg moeilijk. En dan heb ik het idee dat je meer voor de gek gehouden wordt, omdat je als een officiële partner gezien wordt. En dan is het afgelopen. Ja, Paul Bots van de Limburger. Is dat zo? Werd er een beetje gespeeld met het CDA? Werden ze gepiepeld volgens u? Nou, het is wel duidelijk dat er uh, geen echte antwoorden kwamen... op de vragen die, uh, die gesteld werden. Um, en, maar op zich is, is dat eigenlijk een houding... die de PVV wel vaker heeft laten zien in de, de Statenzaal. En wat zou er achter kunnen zitten? Ja, dat is een goede vraag. Um, soms denk ik uh, misschien zelfs een bepaalde onzekerheid... Maar... Oei, ze durven, je, je, je, ze durven niet of ze weten niet beter. Je, je, uh, nou ja, dat laatste zijn uw woorden. dat nee, is een vraag, uh, sorry, dat is een vraag. Uh, nee, uh, nee ik, ik denk dat het uh, een, een bepaalde uh, onzekerheid is. Uh, vast blijven houden aan, aan de dingen die van tevoren zijn, zijn vastgesteld. en niet van die lijn af durven wijken. Ja, meneer Van Helven, het is gewoon onzekerheid, zegt uh, Paul Borts. Daar hoef je het toch niet zo streng over te doen. Uh, nou luister, daarom hebben we ook eerder gezegd deze week, het speelkwartier is uh, nu echt voorbij. Uh, we zitten hier, hier niet ongezellig poezieplaatsen uit te delen. De, de belangen voor Limburg zijn groot en wij moeten gewoon aan de slag. En je kunt niet vier jaar lang blijven roepen dat je o oh, zo nieuw bent uh, als je bereid bent om in die Staten te gaan zitten. Ik zit er nu ook pas voor de eerste keer in, net als mevrouw Stassen van de BTV. Mm. Dus we moeten gewoon aan de slag en dat wil niet zeggen dat we elkaar wat voor de gek moeten houden in de Staten. We moeten gewoon eerlijk naar elkaar zijn. En, uh, nou, en dat zijn we geweest van mij. Ja. Meneer Bots, hoe verwacht u dat het verder gaat? Wij hadden vandaag uh, meneer Krebber aan de lijn, een van die PVV gedeputeerden. En die had het over hm. een lijnpoging. Zit dat erin, denkt u? Ik kan me daar heel weinig bij voorstellen, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat het daarvoor uh, uh, een paar, uh, paar stappen te ver is uh, ja. gegaan. Ja. Ja. Meneer uh, Van is mee eens. Er zit, er zit een lijn is geen optie? Uh, ik, dat ligt niet direct voor de hand, dat uh, durf ik gelijk te zeggen. Ik uh, zit in de loop van het weekend uh, bij elkaar om het proces voor een nieuwe coalitie uh, in gang te zetten. Uh, ik sluit helemaal niks uit, dat zeg ik ook bij voorbaat, maar het ligt niet gelijk voor de hand. Nee, heeft u nog contact gehad met Maxime Vragen vandaag? Uh, nee, ik heb wel een uh, sms gekregen van uh, Sybrand van Aasna-Bima die ook zei dat hij het jammer vond dat de coalitie was gestrand. En dat ben ik met hem eens, dat is jammer. Ja, maar u heeft het zelf gedaan. Ja, maar het is wel jammer, want we hadden een goed akkoord. Uh, en uh, dat is ook het punt. Het was een goed akkoord. Maar op het moment dat dat akkoord geschonden wordt, waar je het over eens bent. En als ook dan, je zegt, als je de uh, collega's erop aanspreekt van, wend je hier maar aan, dat ja. gaat vaker gebeuren. Dan zeg ik, nee, we laten het niet ons typelen. We zijn niet gek, Henkie. Uh, nee, maar we u heeft het niet aan. van tevoren overlegd met de top van het CDA of, of, of u dit mocht doen? Uh, nee, ik heb het uh, niet over, ik heb wel overlegd bij ons intern in Limburg, ja. maar niet met uh, de heer Verhagen. Ik heb ook bij het aantreden van de coalitie gezegd... het is een coalitie van Limburg. En uh, hoewel dezelfde partijen betrokken zijn... hebben wat mij betreft Maxime Verhagen, Mark Rutte en Geert nee. dat daar niets mee te maken. Het is een Limburgse aangelegenheid. Ja. En uh, het is jammer, maar dus het, is wel, het is wel gebeurd. Ja, er komen geen verkiezingen, want dat, dat is eigenlijk heel ongebruikelijk... om dat in provincie te doen als er een coalitiegeval is. Nee. Verwacht u wel een electoraal effect? Uh, ik, heb, pardon, ik heb de vraag niet goed gestaan. Verwacht u wel een electoraal effect van deze actie? Uh, nee, omdat u juist zegt dat er geen verkiezingen verbonden zijn, is dat uh, uh, ja, ook niet te meten. Uh, daarbij is het natuurlijk een provinciale aangelegenheid. En zoals u weet uh, zijn de provinciale aangelegenheden altijd tot, toch net wat minder in, uh, in de pers dan uh, de landelijke. Yeah. Behalve nu dan even. Uh, en dus ik denk dat het dus, doet eigenlijk ook niet de zaken. We zitten midden in een, of nog aan het begin van een periode. En uh, wij hebben één jaar gehad, uh, hebben nog drie voor de boeg. Yeah. En we moeten gewoon okay. hard aan het werk in Limburg. Goed, Paul Bots, heel kort. Verwacht u elektrale effecten? Nou, ik denk dat een deel van de CDA-achterban uh, best tevreden is met deze stap. Ja, precies. Dus dat zou uh, positieve effecten kunnen hebben. Ja. Goed, Paul Bots van de Limburg en Martijn van Helvert, CDA Limburg. Beide hartelijk dank. Dank u wel. Ja. Goedenavond. Wainwright, out of the game. Vorig jaar werd de Formule 1-wedstrijd in Bahrein nog afgelast... nadat tientallen doden vielen bij demonstraties tegen de regering. Dit weekend is de bedoeling dat de Autocampi weer wordt gereden. Maar het is opnieuw onrustig. Remco Andersen is journalist bij de Volkskrant en is in Bahrein. Goedenavond, Remco. Hoe onrustig is het in Bahrein? Uh, nou, vrij onrustig. Vooral buiten de hoofdstad. Uh, in het dorp rondom de hoofdstad is het al, al langer onrustig. De opstanden begonnen 15 maanden geleden. En het is een tijdje wat te rustiger geweest toen de overheid hervormingen beloofde. Maar nu duidelijk wordt voor veel oppositieleden dat die hervormingen er niet of nauwelijks wel komen. Ze dus is de afgelopen maanden uh, eigenlijk iedere avond weer raak. Uh, er wordt gevochten tussen politie en betogers met traaggas en bonenhoekcocktails. Uh, en um, we hebben natuurlijk het bericht gehoord uit Syrië en hoe het daar allemaal gaat. Hoe hard reageert het regime daar? Nou ja, Kijk, in vergelijking met een land als Syrië is het natuurlijk veel minder, uh, is een hele andere dynamiek hier. Um, de, het is hier niet zozeer armoede wat mensen straat op drijft, hoewel het op zekere hoogte ook wel. Maar het gaat hier vooral om uh, de bevolkingsverdeel tussen Shiite en Sunnieten. De regering uh, en de klink daaromheen bestaat vooral uit Soenieten, een minderheid van de bevolking. Het grootste deel van de bevolking is shiitisch moslim en zij willen uh, politieke rechten. Ze willen een democratie, waardoor ze vertegenwoordiging krijgen. Ze willen... Uh, een eindnaam, wat zij zien als discriminatie op de arbeidsmarkt, de huizenmarkt, uh, banen bij de regering. En daar strijden ze voor. De dynamiek is anders, er wordt hier niet met tanks geschoten. Maar eigenlijk avond na avond zie je mensen de straat op gaan. Vreedzaam, vaak, soms ook niet. En de politie reageert op het overweldige hoeveelheden traaggas om al die mensen buiten de hoofdstad te houden... waar ze vorig jaar uh, een aantal maanden bijna het bezet gehouden. Dus je hebt de hoofdstad waar het vrij rustig is. En het dorpen buiten de hoofdstad is een heel klein eilandje Bahrein, waar het iedere avond wonderlijk is... Oh ja, en, zijn... en daar vallen ook nu nog met enige regelmaat doden bij. Uh, zijn tot nu toe zo'n 50 mensen omgekomen in de afgelopen 15 maanden. Oké, okay. en het zijn vooral Sjiïten die demonstreren. Doen ze dat massaal? Zijn, het, zijn ze met z'n allen de straat op? Uh, nou ja, de, de samenleving is niet 100% verdeeld langs de lijnen, maar uh, de oppositie is overweldigend Shiitisch. En uh, er zijn verschillende dorpen rondom die hoofdstad. En daar gaan ze met uh, enkele honderden gelijk de straat op. En dat gebeurt iedere avond. Ja. En vandaag waren er in de hoofdstad was ook een demonstratie die de autoriteiten uh, normaal gesproken niet toelaten. Maar nu onder het toeziende oog van de wereldpers uh, wel hebben toegelaten. En daar waren ongeveer 10.000 mensen daar aanwezig op een uh, bevolking van een half miljoen. Dus dat zijn uh, behoorlijke aantallen. Ja, de, de, Al die journalisten die zijn daar, die wereldpers, omdat daar uh, de Grand Prix is dit weekend. De regering heeft extra maatregelen genomen om dat uh, door te laten gaan. Wat merk je daarvan? Nou, wat de pers betreft, de regering doet hier zijn uiterste best om de pers buiten de deur te houden. Maar wat de wereldpers betreft bedoel ik eigenlijk is wel de vele sportverslaggevers die er zijn. Ja. Want nieuwsjournalisten, zoals ik, die worden een lopende band worden ze teruggestuurd. En um, uh, wat de regering hier doet, de hoofdstad. Uh, wat ze willen doen is protesten buiten de hoofdstad en buiten het oog van de wereld houden. Zodat de regering, die heel graag hiermee de boodschap wil uitdragen dat de onrust voorbij is en dat uh, Bahrein weer open voor business is, dat ze die hoofdstad in ieder geval vrij kunnen houden. En wat ze nu hebben gedaan is het toegangswege naar de hoofdstad en naar het circuit... afsluiten met oproeppolitie en panzervoertuigen... in een poging om de komende dagen die activisten buiten de deur te houden. Ja, precies. En die Grand Prix gaat dus gewoon door. En daar zijn ook journalisten bij, maar dat zijn vooral uh, autosportjournalisten... die niet schrijven over de situatie in het land? Weet ik niet. Um, ik geloof dat ze dat ook wel, uh, wel doen. Maar het uh, feit is dat gewoon de wereldpers de, de, de nieuwsverslag is... die normaal gesproken bij een conflict zoals dit in Magdalena aanwezig proberen te zijn... Dat die actief geweerd worden. En uh, ja, ik zie de hele dag richten over EP-journalisten en Sky News-journalisten die allemaal uh, allemaal het land uitgestuurd worden. En dus vandaag nog een silent ploeg het land uitgestuurd. Dus um, ze doen hun uiterste best om te voorkomen dat iemand hier enig idee krijgt van het feit dat het buiten de hoofdstad nog steeds allerlei protesten aan de gang zijn. Ja. Waarom wil de regering zo graag dat die Formule 1 doorgaat? Je zou ook kunnen zeggen van dat levert alleen maar gedoe voor ze op. Nou, is een, is een heel klein landje met uh, 600.000 uh, inheemse inwoners en 600.000 gastarbeiders. En ze zijn eigenlijk vooral afhankelijk van de financiële industrie, toerisme en buitenlandse investeerders. En die hebben allemaal een enorme deuk opgelopen uh, economisch door wat er afgelopen 15 uh, maanden is gebeurd. De regering heeft een aantal halsslachtige vormingen aangekondigd en uitgevoerd. En voor hen betekent formule 1, nu dat de rest van de wereld kan zien, zie, alles is hier voorbij, je kan weer terugkomen, kom je drinken, kom je eten, kom je feesten, kom je zaken doen als het weer normaal. En activisten die nog steeds hun rechten willen... waar ze nu al 15, jaar, 15 uh, maanden verstrijden... die proberen uiteraard om die familie te verstoren... te laten zien dat uh, de boel uh, helemaal niet bij het oude is. Nee, maar de onrust komt dan heel slecht uit... want dan blijkt juist dat er wel nog van alles aan de hand is. Ja, maar dat is dus uh, de vraag er de komende dagen gaat gebeuren... of die activisten, de, de oppositie, of iedereen zullen slagen... om de hoofdstad te bereiken en de camera's te bereiken... en te laten zien dat ze er zijn en hun eisen over te brengen... of dat de overheid erin slaagt om uh, de hoofdstad inderdaad... een af te sluiten... En uh, onrust uh, aan uh, de randen van het landhouden. Ja, want er zal toch wel publiek bij die uh, race komen kijken? Ja, ja, er ja, is uiteraard zo'n publiek. Uh, ik zie de hele tijd die uh, steeds meer blanke gezichten binnenkomen de afgelopen dagen. Er zijn behoorlijke mensen op het al. Ja, maar dan kan je het toch ook heel lastig uit elkaar houden wie er naar het uh, autoracen komt kijken en wie er komt demonstreren? Nou, nee, want de, de mensen die naar de autoracen komen kijken, dat zijn uh, voor grote toeristen en uh, begeleidings uit de hoofdstad. En uh, de mensen die komen demonstreren, dat zijn vooral, uh, of voor het grootste deel in ieder geval, bewoners van de dorp buiten de hoofdstad. En, en uh, ja, dat die, uh, hey, deze demonstratie gaat er niet om om met twee of drie man tegelijk uh, het circuit te bereiken. Maar om met een demonstratie van vijf, zesduizend mensen in de buurt te komen. Dat oh, ja. wel uh, aardig in de kijk. Oké, okay, dus dat hou je wel, tegen. Dan, het, hou je wel is, tegen. Is het veilig voor die autocoureurs of moeten ze vrezen voor hun veiligheid? Nou, ik denk niet dat ze daarvoor moeten vrezen. Ik bedoel, uh, ze zijn geen doelwit, voor zover ik weet. En over het algemeen, hoewel die uh, demonstraties wel wat gewelddadig worden tegenover de politie... Is het, kan ik me niet zo goed voorstellen dat er uh, nou in één keer uh, een paar duizend demonstranten opstormen... en uh, coureurs te lijf gaan. Uh, mm. Daar gaat het helemaal niet om. U nee, begrijp wel, wel dat de Rensdal Force India, dat de coureurs, vandaag niet durfde te laten rijden in de vrije training. Nee, die hebben uh, gisteren blijkbaar op een toegangsweg van het circuit... is er ergens een uh, brandbommetje afgegaan. En daar zijn ze zo van geschrokken dat twee uh, leden het land hebben verlaten... en uh, de rest van het team niet gerased heeft. Um, ja, nou, dat is een overweging, maar ik, uh, ik loop wel de hele dag rond. En uh, volgens mij valt het uh, te terreurje mee in de afstand. Ja, dus jij verwacht dat uh, de regering erin zal slagen om de betogers op afstand te houden... en dat uh, de Grand Prix gewoon doorgaat? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, het punt is een beetje hoe we dat gaan doen. Um, er zijn ook een aantal coureurs... De meeste die van een aantal coureurs hebben zich een beetje uitgelaten over de politieke situatie. En één van hen, ik dacht, maar ik weet het niet zeker... ik ben een auto dat het oud-kampioen Damon Hill was. Die zei een week geleden, toen uh, die discussie overgaande was, die zei... Ik weet niet of we dit wel moeten doen. Want als deze race doorgaat in Bahrein. Uh, dan kan het eigenlijk alleen maar als de regering... een soort uh, uh, militaire staat van beleg rondom het circuit afkondigt. Ja. En ik weet niet of wij er als ik er aan mee moeten willen werken. En uh, ja, dan zou je best wel gelijk niet kunnen hebben. Oké, okay, nou goed. We gaan het afwachten de komende dagen. Rimko Andersen vanuit Bahrein. Hartelijk dank. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Ik was er vroeg op geabonneerd. Dus iedere week natuurlijk wacht op de bladerman. En dan, dan natuurlijk uh, uit zijn hand trekken. En uh, ja, het is het hoogtepunt in mijn politieke loopbouw. Dat ik nu zelf op zo'n leuke manier in dit blad uh, voorkomt. Dan nog één laatste vraag. Ik ben het geheel met u eens. <laughs> Premier Mark Rutte is zeer vereerd dat hij deze week in de Donald Duck staat. Tom Roep is hoofdredacteur van de Donald Duck en nu aan de telefoon. Goedenavond, meneer Roep. Goedenavond. Rutte was zeer vereerd. Verrast dat u nog? Nee. Tot nu toe, uh, of al die jaren, hebben we vaak geparodieerd... op bekende Nederlanders... En eigenlijk was iedereen... Uh, ja, het is toch een je aangename jeugdherinnering voor de meeste volwassenen. Die vonden het altijd wel leuk. Wat voor dier is Mark Rutte? <laughs> het zijn niet allemaal dieren in Dukstad. Jawel. Dat is heel gek. In Dukstad misschien wel, maar in dit verband... Speciaal om de Donald Express naar Nederland te reizen, omdat we wat er 60 jaar bestaat, is hij nu gewoon in Nederland aanwezig tussen gewone mensen. En Rutte had wel een grote neus, vonden wij. Ja, we hebben hem wel een beetje een zwarte neus gemaakt, want dat is eigenlijk ook een beetje de gewoonte bij de mensachtige types in Dukstad. Oh. Het, het heet wel Dukstad, maar er, er lopen eigenlijk maar drie of vier Duk's en de rest zijn toch honden of varkens. Of, ja, want je er, zat, er zat ook een varken aan tafel in de treffenzaal. Wie was dat? Dat, dat is gewoon... <laughs> Daar hebben we niemand mee op het oog. Was. Nee, Absoluut nee, niet. nee. En wat voor dier is Jan Kees de Jager? Dat is ook geen dier. Ook niet? Wij gewoon Jan Kees de Jager. Ja, ja. Laatste vraag. Kan Dagen bij Duk de crisis niet oplossen? Was het maar waar. Daar is het toch te moeilijk voor. <laughs> Ik denk dat minister Rutte precies... of minister-president Rutte precies hetzelfde antwoord heeft gegeven. Oké. Goed, Tom Roep. Dank u wel. Graag gedaan. Straks is er Casaluna. Daarin is Pierre Winter gast. Morgen zijn wij weer met Max van Wezel. Goedenacht.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 Heeft u het nog? Anders hebben wij het wel in het archief. Hoe dan ook, Opium Radio Willem horen op Records Store Day. Morgen tussen half drie en half vijf. Kom langs op onze uitzendplek. Platenzaak Velvet, Hartje Leiden. Opium, morgen tussen half drie en half vijf. Radio 1.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 Dit is Radio 1.